Fladder glimlachte. Het elftal van de oude mannen. Ben je boven je dertigste een oude man? De kok wees voor zich uit. Hoe oud ben jij? Fladder streek over zijn blonde haren. Volgens de filosofie van de aantrekkelijke Cecile Burroughs, een oude man. De kok lachte. Het zal in de kringen van de Amstelveense cricketclub Club wel spotten bedoeld zijn. Fladder staarde nadenkend voor zich uit. Zou het vierde van ACC, sprak hij pijnsend. dat elftal van de oude mannen iets met de moorden uitstaande hebben? De kok trok achterloos zijn schouders op. Donker Corselius en Philip de Lent speelden beide in dat elftal, en dat Ralph van Zutphen, de boezemvriend van Philip de Lent, daar ook deel van uitmaakte, is niet zo verwonderlijk. Verwonderlijk is de houding van Ronald Andrews. Fledder knikte traag. Misschien is Ronald Andrews wel zo afwijzend omdat hij de overige leden van zijn elftal in bescherming wil nemen. Tegen wie? Tegen wat? Fledder gebaarde heftig. Tegen ons. Misschien is hij bang dat wij achter zaken zullen komen die hij, wellicht uit clubbelang, liever verborgen houdt. De kok grijnsde. Er bestaat ook nog de mogelijkheid dat hij zelf op een of andere wijze bij de moorden is betrokken. De grijze speurder breef over zijn kin. Toen jij hem vroeg om een ledenlijst, hoe reageerde hij? Uiterst vriendelijk, hij zegde onmiddellijk toe mij zo'n ledenlijst te bezorgen. De kok plukte aan zijn onderlip. Ronald Andrews wist op dat moment toch al, dat de namen van de beide vermoorde mannen op die ledenlijst voorkwamen. Fledder knikte nadrukkelijk. Hij heeft mij ook geholpen bij het vinden van getuigen voor de identificatie van de beide lijken. Dat heeft hij keurig voor mij opgelost. De jonge rechercheur grinnikte. Ik denk dat jij die Ronald Andrews niet vriendelijk genoeg hebt benaderd. De kok reageerde niet. Hij keek zijn jonge collega secondenlang peinzend aan. Toen kwam hij met een zucht overeind en slenterde naar de kapstok. Fledder liep hem na. Waar ga je heen? Naar Amstelveen. Wat is daar? De oude rechercheur wurmde zich in zijn falen regenjas. Wat dacht je, sprak hij laconiek, daar staat het clubhuis van de Amstelveense cricketclub. Fledder maakte een grimas. Het cricketseizoen is gesloten. De kok knikte instemmend, maar het clubhuis niet. De kok liet bewonderend zijn blik door het fraaie clubhuis dwalen. De ruimte was gezellig ingericht, met centraal, dominerend, een prachtige bar van glans en hout, omgeven door groepjes comfortabele voetuis in zitkuilen op diverse niveaus. Aan de wanden hingen schitterende foto's van keurig in het wit gestoken cricketspelers in volle actie. Grote ramen gaven een panoramisch uitzicht over een lang, breed grasveld bezaaid met geelbruine bladeren en omzoomd door kaalgestormde berken, zacht wiegend in een matige herfstwind. De kok knoopte zijn regia's los en liet zich in een voertuig zakken. Fledder volgde zijn voorbeeld. De jonge rechercheur buigde om zich heen. Waarom is dit clubhuis buiten het feitelijke cricketseizoen nog open? Omdat de leden, zo vertelde Cecile Burroughs mij, ook buiten het cricketseizoen nog behoefte hebben aan een trefpunt voor hun sociale contacten. Fledder schoof bewonderend zijn onderlip naar voren. Een bijzonder fraai trefpunt. Als ik zo de inrichting bekijk, moet ACC een kapitaalkrachtige club zijn. Met kapitaalkrachtige leden? Fledder knikte. Philip Talent was rijk en ook Ralph van Zutphen schijnt in goede doen te zijn. De jonge rechercheur verschoof iets in zijn fauteuil en keek onrustig om zich heen. Blijven we hier zitten tot we een ons wegen? Moeten we ons niet ergens melden? De kok schudde zijn hoofd. Dat is niet gebruikelijk. Volgens Cecile Burroughs dienen we rustig te blijven zitten. Er komt vanzelf iemand naar ons toe. Fladder snoof. Ja, als het nog lang duurt, ga ik op zoek. Naar wat? Naar wie? Fladder reageerde geprikkeld. Eh, iemand die ons te woord staat. Nog voor de kok kon reageren, gleed een brede deur aan de rechterzijkant van de bar open. En in de deuropening verscheen de gestalte van een flinke, vrij krachtig gebouwde vrouw. De grijze speurder schatte haar op voor in de zestig. Ze droeg een lange zwarte pantalon, waarop een paarse blouse van glanzende zijde, hoog gesloten, met een zilveren broche onder haar wilskrachtige kin. Haar parelgrijze haren waren gevangen in een modieus, hoogoplopend kapsel, dat niet paste bij haar bonkig figuur. Met stevige tred liep ze op de kok en fladder toe. Pal voor de beide mannen bleef ze staan. Haar groene ogen blikten arvanend op hen neer. Geen, eh, geen leden van de club? vroeg ze hoofdschuddend. De kok kwam uit zijn foutuil overeind en schudde zijn hoofd. Tot onze spijt niet, de oude rechercheur maakte een lichte buiging. Mijn naam is de kok, sprak hij vriendelijk, met uh, C.O.C.K. Hij wuifde opzij naar de opstaande fledder. En dat is mijn assistent, Wij zijn rechercheurs van politie verbonden aan het bureau Warmoestraat in Amsterdam. De vrouw toonde geen enkele verbazing. Ik had u verwacht, een deze dagen. Ik neem aan dat uw komst verband houdt met de moord op twee prominente leden van onze club. De kok knikte. Dat is volkomen juist. De oude rechercheur keek haar onderzoekend aan. Hij glimlachte. —En met wie heb ik het genoegen? De vrouw antwoordde niet direct. Ze liet zich in een fortuin tegenover de kok zakken en sloeg haar benen over elkaar. —Ik ben mevrouw van Amerongen, Alida van Amerongen. —U beheert dit clubhuis? Alida van Amerongen schudde haar hoofd. —Dat doen de dames van de vereniging bij Toerbeurt. Maar ik woon hier niet ver vandaan, zodat ik wat frequenter dan de anderen de honneurs waarneem. Haar stem klonk zachter en vriendelijker dan men van een vrouw van haar postuur en uitstraling zou verwachten. De honneurs, zoals nu? Alida van Amerongen knikte. Wij houden het clubhuis het hele jaar open. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn. Ze buigde voor zich uit. Er bestaat een soort dienstrooster, maar daar houdt niemand zich aan. De kok lachte. Ik ken dat. Van de politie. De oude rechercheur leunde behagelijk in zijn fauteuil achterover. Hoe heeft men in de boezem van de vereniging op de gewelddadige dood van Karel Donker Corselius en Philip de gereageerd? Geschokt. U hebt beide goed gekend? Alida van Amerongen knikte traag. Ik ben een van de oudste leden van onze vereniging. Ik heb Karel en Philip beiden zien komen, jong, brutaal, bruisend, studenten nog. Hoe lang is dat geleden? Alida van Amerongen staarde even pijnzend voor zich uit. Harold, mijn man, leefde nog, ik schat, zo'n twaalf, dertien jaar geleden. En u hebt aan al die jaren kunnen volgen? Alida van Amerongen glimlachte. Min of meer, u moet bedenken dat de beide heren hier kwamen voor hun genoegen. Hun gedrag hier op de club heb ik enigszins kunnen volgen. Wat ze buiten de vereniging om, ik bedoel maatschappelijk bezien, uitspookte, ken ik alleen van de Roddels, die over hen de ronde deden. De kok zweeg even, wreef met zijn rechterhand over zijn breed gezicht. Roddels, herhaalde hij vragend, Alida van Amerongen knikte. Karel was een rokkenjager, en Filip verdiende op een loesje manier veel geld. De kok lachte. Een korte, maar duidelijke typering. De grijze speurder strekte zijn beide handen naar haar uit. En hun gedrag binnen de verenigingssfeer? Alida van Amerongen maakte een verontschuldigend gebaartje. De heren dronken wel eens iets te veel, vooral wanneer ze met z'n vieren waren. De kok kneep zijn ogen half dicht. Met z'n vieren? Alida van Amerongen knikte. Karel donker Corselius, Filip de Lent, Ralph van Zutphen en Felix Rietveld. Behoorden die vier heren bij elkaar? Alida van Amerongen keek hem niet begrijpend aan. Hoe bedoelt u bij elkaar horen? Vormde zij een gemeenschap, een belangengroep, ik noem maar iets. Alida van Amerongen schudde haar hoofd. Nee, niet echt, antwoordde ze aarzelend, daar heb ik nooit iets van gemerkt. Ze waren alle vier gewone, trouwe, gerespecteerde leden van onze cricketclub. De kok hield zijn hoofd iets schuin, zonderde zij zich af van de anderen. Alida van Amerongen schudde opnieuw haar hoofd, absoluut niet, er bestond tussen hen en de andere leden van de club een hechte band. Zoals onder cricketers gebruikelijk. Alleen, wanneer zij alle vier aanwezig waren, dan hadden zij toch de neiging om bij elkaar te gaan zitten. Vrienden? Alida van Amerongen trok haar schouders op. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen, antwoordde ze wat weifelend. Het leek erop dat er een soort affectie was, een onderlinge binding. Hebt u daar een verklaring voor, die onderlinge binding? Alida van Amerongen zuchtte. Sympathie en antipathie zijn emoties, die buiten ons verstand, buiten de reden vallen. Er gleed een glimlach om haar lippen. Gelukkig. De kok plukte aan het puntje van zijn neus. Waren zij u sympathiek? Wie bedoelt u? De vier die u noemde. Het gezicht van Alida van Amerongen verstarde. Nee. Het klonk hard. Zonder uitzondering, Alida van Amerongen tastte naar haar voorhoofd. Let wel, sprak ze bedachtzaam, ik wens niemand een gewelddadige dood toe, maar Philip de Lent was een onuitstaanbare vent. Samen met Ralf van Zutphen vormde hij een weersingwekkend duo. Een vernietigend oordeel, Alida van Amerongen knikte. Ik denk, sprak ze voorzichtig, dat meerdere leden van onze club u eenzelfde visie zullen geven. En Ronald Andrews? Over het gezicht van Alida van Amerongen gleed een glimlach van vertedering. Ronald is een lieve man, ingetogen. Hij houdt zich meestal wat afzijdig. Ik heb altijd het idee gehad, dat hij niet zo erg met het viertal overweg kon. De kok zweeg enige tijd. Hij keek de vrouw voor zich strak aan. Breidt u? U bedoelt een recht, een afrecht? De kok knikte, met twee, drie of vier pennen. Er kwam een glinstering in de groene ogen van Alida van Amerongen. Breien? Het is mijn lust en mijn leven. Ik heb er hier in het clubhuis ook alle tijd voor. Ze glimlachte innemend. Alle leden van onze club dragen pullovers die door mij zijn gebreid. Ze reden van het clubhuis weg. Op het ruime parkeerterrein van ACC stond eenzaam een crèmekleurige Volkswagen Polo. Via de brede van der Hooplaan en de Keizer Karelweg reden ze vanuit Amstelveen terug naar Amsterdam. Fledder blikte op zij. Hoe zou jouw vrouw reageren op de vraag van een rechercheur, breidt u? De kok lachte. Ik denk dat ze zal zeggen, waarom vraagt u dat? Fledder knikte instemmend. Juist, dat is het meest voor de hand liggende antwoord. Maar wat doet Alida van Amerongen? Zij vertelt vol trots dat zij voor alle leden van de club een pullover heeft gebreid. De kok keek hem vragend aan. Welke gedachten wil je daaraan verbinden? Fladder maakte een wijfelend gebaartje. Niets, antwoordde hij onzeker. Maar haar enthousiasme viel mij op. Breien is mijn lust en mijn leven. Het was bijna uitdagend. De kok kniffelde. Misschien wilde ze voor jou ook wel eens een uh, poelovertje breien. Fladder keek hem van opzij vernietigend aan. Barst, riep hij kwaad. De kok lachte om zijn reactie. Ik begrijp wat je bedoelt, zuster hij. De narge uitdrukking op het gezicht van Fladder veranderde niet. Ik vind, merkte hij nukkig op, dat het gesprek met haar voor ons onderzoek weinig heeft opgeleverd. De kok plooide zijn lippen in een tuitje. Ik ben het niet met je eens. Alida van Amerongen sprak van een affectie, een onderlinge verbinding tussen de vier mannen, van wie er nu twee op een uitzonderlijke wijze zijn vermoord. Dat woord affectie frappeerde mij. Haar vrouwelijke intuïtie moet de onderlinge band tussen de vier mannen hebben aangevoeld. De vraag die mij kwelt is, waaruit bestaat die binding? Denk je dat Ronald Andrews iets van die binding weet en zich daarvan distancieert? De kok grijnste, die vraag moet je hem maar stellen, hij was tegen jou openhartiger dan tegen mij. De oude rechercheur schoof de mal van zijn regenjas iets terug en keek op zijn horloge. Het is half twee, zet mij hier op het damrak maar af, de grijze speurder wees voor zich uit, dan kun jij doorrijden naar Westgaarde. Je mag niet te laat komen voor de confrontatie. Wat ga jij doen? Achter mijn bureau de hele zaak nog eens op een rijtje zetten. Kijken wat ik over die Felix Rietveld te weten kan komen. Fledder stopte bij de oude brugsteeg en de kok stapte uit. De oude rechercheur hield het portier nog even open. Let bij de confrontatie met de lijken heel goed op je getuigen. Fledder keek hem niet begrijpend aan. Waarom? De kok stak waarschuwend zijn wijsvinger omhoog. Zij zijn door Ronald Andrews uitgezocht. Vals fluitend slenterde de grijze speurder verder de Oude Brugsteeg in. Hij nam beleefd zijn hoedje af voor een bedaagde prostituee die hij al een eeuwigheid kende, en wuifde joviaal naar een souteneur van wie hij wist dat hij pas weer op vrije voeten was. Aan het einde van de Oude Brugsteeg bleef hij staan, overwon een neiging om naar Lubietje te stappen, en schokte linksaf de Warmoestraat in. Toen hij de hal van het politiebureau binnenstapte, wenkte de wachtcommandant hem van achter de balie. De kok liep op hem toe. Jan, vroeg hij gevoelig, je bent toch niet van plan om het leven voor mij nog ondragelijker te maken? Jan Kusters grinnikte. Boven zit een juppie op je te wachten. De kok trok zijn neus iets op. Een juppie? De wachtcommandant knikte. Een juppie van een young urban professional. Oftewel, een driftige jonge man behorende tot een categorie zeer ambitieuze, vaak hebberige functionarissen, die menen in onze maatschappij te moeten excelleren. De kok keek de wachtcommandant bewonderend aan. Prachtig, Jan, riep hij spottend. Jij wordt nog wel eens wat bij de politie. Hij boog zich iets naar voren. En hoe heet ons Juppie? Jan Kusters raadpleegde een notitie. Ralf van Zutphen.